een offerte op maat. Ga dus snel naar tonzon.nl. Je bestelling zelfs in de avond gratis laten bezorgen? Wordt nu lid van Select op bol.com. 12 uur. NPO Radio 1. Met Margreet Reintjes en Govert van Brakel. Goedemiddag. In de perstribune zometeen een actrice die we allemaal kennen... van haar rollen in Turks fruit, Sildestrand Jutta, Iris... En tegenwoordig als dokter Deen Monique van der Ven. Ze is bezig aan een autobiografie. En wat voor onthullingen daarin komen, dat gaan we zometeen aan haar vragen. Margreet en ik. Nu het NOS Journaal met Dorald Megens. President Trump zegt dat hij de EU wil vrijstellen van hogere importtarieven op staal als diezelfde EU afgrijzelijke belemmeringen en tarieven op Amerikaanse producten afschaft. Doet de EU dat niet, dan worden ook auto's als BMW en Mercedes en andere producten zwaarder belast, zei de Amerikaanse president. Dat deed hij op een campagnebijeenkomst in de staat Pennsylvania. And they have trade barriers. We can't even sell our farming goods in there. They totally restrict us. So then they say we want those tariffs taken off. I said, "Good. Open up the barriers and get rid of your tariffs." En if je niet doet, gaan tax Mercedes-Benz, we gaan taxen BMW. You wanna have money? So, when I said that, all of a sudden it's like, wow, let's stop talking with this guy. Gisteren zei Eurocommissaris Malmström dat het onduidelijk is wat er moet gebeuren om te worden uitgezonderd van de Amerikaanse importheffing op staal. Canada, Mexico en Australië hebben van de VS inmiddels zo'n uitzonderingspositie gekregen. In China kan president Xi Jinping levenslang aanblijven. Het Chinese volkscongres heeft vanochtend een grondwetswijziging goedgekeurd... waarin dat wordt geregeld. Daarmee komt er een einde aan de regel... dat de president na maximaal twee termijnen van vijf jaar aftreedt. Correspondent Marike de Vries. Marike, waren er überhaupt nog bezwaren tegen die grondwetswijziging? Ja, die waren er toch wel. Uh, twee mensen hebben tegengestemd. Uh, drie mensen hebben zich onthouden van uh, het stemmen. En er is een verkeerde... Uitgebracht. Zij worden nu al op sociale media de zes helden genoemd door sommige uh, Chinezen, omdat ze dit uh, gedurfd hebben. Um, aan de andere kant wordt er ook meteen weer tegengas gegeven hoor, door allerlei uh, partijaccounts op sociale media in uh, China. En wordt er gezegd dat ze waarschijnlijk niet tegen hè, het leiderschap van Xi Jinping hebben gestemd, maar misschien tegen een van de twintig andere grondwetswijzigingen waar ook voor gestemd ja. moet worden vandaag. Ja, want even voor de verhoudingen: dat volkscongres dat bestaat er bijna drie dagen. Leden, hè? Dus dan gaat het maar over slechts zes die tegen- of, uh, of zich onthielden. Exact, exact. Dat zeg je goed. Ja, ja. Nou uh, is Xish uh, uh, gedachtegoed uh, opgenomen in de grondwet. Uh, en wat betekent dat voor de toekomst? Ja, daar is dus ook voor gestemd vandaag. Uh, vroeger, hè, toen het begin van de communistische partij uh, uh, was... ...toen werd al Mao's gedachtegoed opgenomen in de grondwet. Die staat er nog steeds in. Daar is nu aan toegevoegd ook Xi Jinping's gedachtegoed. En dat betekent dus eigenlijk dat Xi's wil wet is. Hè? Dat wat hij zegt, dat uh, staat nu in de grondwet. En daar moet iedereen zich aan houden. En als je daar kritiek op hebt op zijn speeches of op zijn boeken, dan kan dat strafbaar ja. zijn. Ja. Betekent dus dat de president enorm veel macht krijgt? Zeker, ja. heel veel macht... We zijn net even bij een persconferentie geweest... Uh, die werd gegeven door de voorzitter van het parlement... Hè, van die bijna 3000 mensen waar je het al over had. En daar werd ook wel een, een hele kritische vraag gesteld... door een Reuters-journalist die zei... ja, ja uh, jullie met de geschiedenis van de culturele revolutie... waarin één man zoveel macht heeft gehad... Hè, dat was destijds natuurlijk Mao... zijn um, jullie niet bang dat die geschiedenis zich kan herhalen. Daar werd eigenlijk wel heel veel opgereageerd door de voorzitter door te zeggen... de afgelopen jaren hebben we heel goed aangetoond... dat wij leiderschapswisselingen kunnen doorstaan... dat we iedere keer verjongen en vernieuwen. Dus de problemen waar u op duidt, die zijn non-existent, die bestaan. Marike de Vries vanuit China, Dankjewel. Internetcriminelen sturen e-mails rond... waarin gedreigd wordt met de verspreiding van filmpjes... waarop te zien zou zijn dat de ontvanger porno kijkt en masturbeert. En als er niet 500 euro aan bitcoin wordt overgemaakt... Dan worden die beelden naar het hele contactbestand gestuurd. Fleur van Eck, directeur van de Fraude Helpdesk. Mevrouw van Eck, uh, wat, wat claimen die internetcriminelen? En, en zou dat ook waar kunnen zijn? Ja... Dat kunnen wij natuurlijk ook niet nagaan. Uh, maar we hebben wel verontrustende meldingen daarover gekregen. Uh, en wat toch wel een beetje uh, eng is... is dat er ook uh, niet bij allen, maar bij een aantal mensen... ook uh, een gepersonaliseerde mail ontvangen wordt. Uh, dat duidt er wel op dat uh, die criminelen toch zijn, hebben ingebroken... op jouw mail- en contactenbestand... Ja. Uh, maar uh, uh, ja, het is natuurlijk een vreselijk verhaal. Uh, en, uh, Want het lijkt op die mailtjes, mailtjes die, je, die mailtjes die je ook kunt krijgen, bijvoorbeeld van een, een bank. Wat lijkt op, op je bank en uh, waarbij je doorgesluist wordt naar een, naar een andere site. Heeft het daar iets van weg? Ja. We hebben ongelooflijk veel meldingen en waarschuwingen op onze site staan. Dus kijk daar vooral op en volg ons ook. Want uh, het gaat tegenwoordig uh, rap uh, en ook hoe langer hoe agressiever. Kijk, uh, uh, je ziet gewoon: uh, dit, is, dit is eigenlijk afpersing. Hè? Dit is niet echt fraude. Dit is gewoon heel erg intimiderende uh, uh, taal. Ja. En uh, ja, mensen zijn er natuurlijk toch bang voor. Uh, Kijken zeker de mensen die zich schuldig maken aan dit soort grappen, kennelijk. Ja, ja um, um, ik, ik kan zeker. Zeggen... Stuur als je zo'n mail hebt gekregen, stuur ze naar ons. Wij kunnen wellicht uh, hier uh, aandacht voor vragen bij de politie. Uh, maar um, ga er vooral ook niet op in. Uh, ga ook niet uh, betalen. Want uh, ik zou dat gewoon weigeren. Uh, ja, want hoe, hoe komen ze dan aan die filmpjes die ze willen rondsturen? Ja, dan hebben ze dus kennelijk uh, zijn ze wel ingebroken op je, ja. op je computer. Um, Alhoewel ik dat ook niet keihard kan zeggen... want daarvoor moet er toch echt onderzoek gedaan worden naar dit soort mails. Uh, maar het feit dat uh, gepersonaliseerde mails worden verstuurd... dat uh, is wel wat onrustbarend. Ja, nou hebben zich al, uh, al mensen gemeld die geld hebben overgemaakt, hè? Ja... Uh, ja, dat ben je denk ik kwijt. Dus uh, uh, niet op ingaan. Uh, uh, gewoon uh, negeren en dan maar het risico nemen dat. Hmm. Ja, uh, dat lijkt mij toch het beste advies. En het verdachte mailtje sturen naar de fraude helpdesk, zodat u daar verder mee kunt. Juist. Fleur van Eck, directeur van die fraude helpdesk. Dank u wel. De Franse rechtspopulistische partij Front National heeft Jean-Marie Le Pen het erevoorzitterschap van de partij afgenomen. De huidige partijleider, zijn dochter Marine Le Pen, wil de banden met haar vader verbreken om het imago te verbeteren. Op een partijcongres in Lille werd Marine Le Pen unaniem herkozen als leider van de partij.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 ChristenUnie Kamerlid Carla Dick Faber en D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy zijn uitgeroepen tot groenste politicus van 2017. Het gebeurde vanochtend, deze zender in het programma Vroege Vogels. Volgens organisator Natuurmonumenten brengen zij volhardend en diplomatiek een natuurvriendelijke landbouw dichterbij. Het NOS-journaal. Naar de ontknoping van het tv-programma Wie is de Mol... hebben gisteravond ruim 3,2 miljoen mensen gekeken. Die zagen dat televisiemaker Jan Versteeg dit seizoen de mol was. En in het Vondelpark in Amsterdam... waren nog eens honderden mensen live bij de bekendmaking. Ik ben Verschrikkelijk. Ik wou dat Old J het was, maar helaas, het was Jan... Winnaar van het spelprogramma is zanger Ruben Heijn. Hij won bijna 18.000 euro. De derde finalist, modeontwerpster Olje Gulsen, die bleef met lege handen achter. De Nederlanders hebben op de tweede dag van de Paralympische Spelen... niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. para Anna Jochemsen en Jeroen Kamschreur... werden vooraf tot de kanshebbers gerekend op de Super G... maar deden in Pyeongchang niet mee om de medailles. Jochemsen eindigde als zesde... -ski skier Kamschreur moest genoegen nemen met een zevende plaats. Het resultaat geeft de Leiderdorper veel vertrouwen voor de slalom... de reuzenslalom en de supercombinatie... onderdelen waarop hij regerend wereldkampioen is. En die laten deze week op het programma staan. Ik ben blij met 16e 8, want Ik weet dat ik dat goed kan maken op een slalom. Uh, als, als ik een goede dag heb, dan, dan kan het gewoon uh, een mooie gauw medaille worden. Dus ja, daar gaan we nu naar uitkijken. Wat gisteren is gebeurd, dat laat ik achter me. Uh, vandaag is het goed gegaan. Dit, de goede dingen die bewaar ik zeg maar, gewoon voor de volgende dagen. En ik denk dat dat wel gewoon helpt met mentaal en daarmee ook gewoon met skiën. Zitkiërs Niels de Lange en Jeffrey Stuut kwamen niet verder dan een 14e en een 16e plaats. Linda van Impeler kwam bij de vrouwen op deze discipline als zevende over de finish. Het weer nog, de regen trekt naar het noorden en oosten. In het zuiden wordt het droog, in het westen zelfs af en toe wat zon. Morgenochtend in het noorden mist en in het oosten regen, op andere plaatsen af en toe zon, maar smiddags buien en dan wordt het net als vandaag ongeveer 15 graden.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 Wees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. Samt University of De Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Vanaf 2018 door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via Pieterskerk.com NPO Radio 1 Max Welkom bij deze Gerschoenfest. En de heilige... De Pestribune, met Golvert van Brakel en Margreet Reintjes. Goedemiddag, en goedemiddag onze gast, actrice Monique van de Ven. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Hoofdrolspeelster in de populaire Max-TV-serie Dr. Deen... sinds een paar weken weer op de buis. Uh, je hebt al in meerdere interviews aangegeven... dat ze eigenlijk heel dichtbij je staat, Maria Deen. Waarin lijkt ze niet op Monique van de Ven? Jeetje, ja. wat een lastig begin. Meeuw. Waarom lijkt ze niet op mij. Nee, er zitten te veel dingen die, die op mij lijken. Ik, ja, ik zou het he? even niet kunnen ik, oppoesten. Ik, ik kom daar op terug. Goed. Leuk <lacht> dat je er bent, Dr. Deen. <lacht> Monique van der Ven. Bij de perstribune van Max. Twitter mee met hashtag de perstribune. De kop is eraf van twee uur media en sport op NPO Radio 1 in de perstribune. Na ene schaatser Linda de Vries, onze gast. Linda die uh, zei deze week dat ze ermee ophoudt, met schaatsen. tv Russen, de Centrum van Gouw is er, rond Ron, kassie kijken het Mediacircus waarover? Ja, om kwart voor twee uh, een kassie kijken over creatieve televisie. Straks vertel ik uh, daar meer over. En in het Mediacircus, de Boekenweek is weer van start gegaan. Maar hoe staat het met de literaire pers in Nederland? Doet die er nog toe? En wie zou de nieuwe Adriaan van Dis moeten worden die heel Nederland weer aan het lezen krijgt? Dat zo. Ik ben benieuwd. En vanaf half één natuurlijk verslag van voetbal. Groningen speelt tegen Pek en de media-favorieten van schaatser Jochem uit te hagen. Goed, Monique van der Ven zit hier. Sinds een paar weken, ik zei het al, weer te zien op tv. Dokter Deen in de gelijknamige tv-serie. Het vierde en tevens laatste seizoen. Je zegt ze lijkt eigenlijk heel goed bij. mij. Hoe zou je haar omschrijven dan? Een zeer zorgzaam iemand. Een uh, sterke vrouw, heel onafhankelijk. Um, ja, het is iemand die, die he, in, in haar uh, beroep ontzettend veel voor mensen moet doen. En dat ook heel graag uh, wil en ook heel graag kan. Um, en, oh, dat, de, sorry. en dat geldt dus ook voor Monique van der Ven. Ja, dat geldt ook wel voor Monique, ja. ja. En, ik heb natuurlijk een man die, uh, die mij heel goed kent, ja. als geen ander uh, kent. Edwin de Vries, de scenario schrijver. En um, ja, die heeft daar toch een heleboel... Uh, Kenmerken van Monique ingestopt. En die laat jou een hartaanval krijgen? Ja, ja. zeker. Dat was de cliffhanger. En dan begint dan het nieuwe seizoen. Hoe speel je een hartaanval? Zullen we even horen eerst, even. Oh, dat is ook goed. Want dat is heel leuk om Dof te de, Precies, de cliffhanger van oh, vorig seizoen. Wat heerlijk dat jullie met mij samen mijn 60ste verjaardag zijn komen zien. Maar ik zou toch een speciaal woordje aan Oscar willen wijden. Lief Oscar. Wil je? Gerda, een ambulance. Ze moet nu naar het ziekenhuis. Het is ambulance onmiddellijk. Danny de Dain heeft een hartengal. Rustig maar. We gaan goed voor je zorgen, oké? Okay? Dat is de hartaanval. Dat is de hartaanval. Uh, hoe speel je dat? Ik bedoel, ga je dan uh, bij uh, mensen die dat eerder hebben meegemaakt, ze informeren uh, wat ze ervaren hebben? Ja, dat ga je zeker. Uh, ook een, ik ben bij een vrouwelijke cardioloog geweest. Die uh, heel goed kan uitleggen dat vrouwen op een hele andere manier een hartaanval krijgen. Met hele andere kenmerken. Dus uh, zij vertelde ook: dat het wordt. Uh, het is niet alleen maar een druk op de borst, maar ze krijgt ook bijvoorbeeld heel erg. steken in haar zij en uh, ja, aan haar kaak. Uh, je gaat hyperventileren. Dus als je dat als acteur gaat doen. He, van tevoren, voordat je die scène ingaat. en dan. <tiezijde> en dan. Neervalt en samen met de cameraman een, een soort ja, choreografie maakte eigenlijk uh, uh, kom je al heel dicht bij die werkelijkheid. En dat is mijn man die regisseerde dat, uh, deze, deze aflevering. En die zei, ik kon er niet naar kijken. Ik kon er niet naar kijken. Zo, zo echt... verschrikkelijk. Ja. Zo verschrikkelijk. Maar wat een compliment dan eigenlijk, hè? Ja, dank je. Ja, Toch? nee, dat, dat is ja van, van hem uit zeker. Maar het is ook, ja, het komt natuurlijk heel dichtbij. Dat je ineens denkt. Dat kan Monique ook krijgen. Weet je? Is, uh... En heb jij dan de neiging om te zeggen. Ik wil het eigenlijk even zien hoe het eruit ziet, of het geloofwaardig is? Nee, dat, dat vertrouw ik. Nee, dat, daar ga ik op de anderen af. Dat, uh, nee, dat hoef ik niet te zien. Want uh, Edwin de Vries, hè, je noemde hem al, Jan heeft het scenario geschreven. Um, jullie hebben eerder gezegd, uh, ja, soms is het leven echt. Komt het eigenlijk scènes uit ons eigen leven. Uh, kijken we elkaar eens een beetje aan. Schalks van uh, ja, weet je nog, welke scène, bijvoorbeeld. Er is een scène waarin uh, uh, mijn dochter zegt tegen uh, de, de haar vriendje van... Uh, ik vind jou heus wel leuk, hoor. Uh, nou, ik jou helemaal niet. Dat zijn echt letterlijke dialogen uit ons eigen leven. Ja, dat, Want dat je, doen jullie bij elkaar voor de grap. We, ja, nou, nee, dat, dat was onze eerste. Uh, uh, toen wij net kennis hadden gemaakt, toen uh, zei ik dat tegen hem. Ik vind jou heus wel leuk, hoor. <laughs> en, en hij toen draaide hij... zich af en zei, oh, ik jou helemaal niet. <laughs> dus daar was ik nogal ver, nou, verbolgen niet, maar wel verrast. Um, dat heeft, toen heeft hij wel een zaadje geplant. En Een half jaar later was het zover. Ja, ja. Want jij was getrouwd bij Jan de Bond. Klopt. Maar jij dacht, deze man, dit wordt hem eigenlijk wel. Deze wil ik echt. Ja, dit, is echt, uh, dit was maar meteen mijn soulmate. Dat was, uh, wat dan? Weet je dat nog? Um, iemand waar... Ja, een soort van uit een gelijkwaardigheid... een, een, een herkenning. Uh, we zijn een beetje dezelfde soortige uh, mensen. Uh, allebei heel onafhankelijk... maar ook heel erg uh, liefdevol en respectvol naar elkaar... Maar met die gelijkwaardigheid, ik voelde me daar zo lekker bij, bij hem. En dat was bij Jan en mij altijd anders. Er was een groot leeftijdsverschil. Dat was, ja, we zijn toen heel, ik was heel jong toen ik met hem begon. Dus dat lag heel anders. En ik was met Etten, toen ik Edwin leerde kennen, 35. En toen dacht ik, nee, dit wil ik. Ik wil gewoon een gelijkwaardige uh, partner. En uh, die heb ik gevonden. Zijn jullie getrouwd? Ja. Want, en wie, wie vroeg wie dan huwelijk? Weet je dat ik dat niet meer weet? Oh. Echt niet? Dit is echt heel raar. We zeiden op een gegeven moment allebei van... Uh, ja, nu moet het gewoon gebeuren. En hmm. ik was ook zwanger. Uh, we zijn gewoon... Ik, ik weet het echt niet meer, weet nou, je. Er is een scène in Dr. Deen... dat Dr. Deen haar vriend Oscar ten huwelijk vraagt. En toen dacht ik... Zou, zou dat, is dat ook autobiografisch? <laughs> maar je weet het niet meer? Ik weet het niet meer. Het is heel erg. Moeten we Edwin bellen? Of zeg je, uh... Was het iets voor je geweest? Had je het kunnen doen? Wat ik hem te huwelijk vraag. Ja, zeker. Ja? ja hoor, met groot gemak. Ja. ja nee, ik ben niet zo romantisch dat een man voor mij op de knie moet. Nee. nee, dat kan ik zelf heel goed vragen. Je tegenspeelster, uh, trouwens een prachtige rol van Pleuny Touw. Zij is, zij is de moeder. Ja. Jullie zijn natuurlijk allebei actrices van formaat met een waanzinnige carrière achter de rug. Leren jullie nog van elkaar? Ja, zeker. Uh, ja, Pleuny kan mij uh, ongelooflijk goed. Uh, prikkelen. Zij, zij, zij, uh, zij is kritisch um, en ik ben altijd heel goed voorbereid... als ik met haar speel. Hm. En zij geeft heel veel. En dat, datzelfde zegt zij weer van mij. En kun je dat concreet maken? Wat is dan geven? Um, open verstaan voor elkaar, naar elkaar luisteren, um, tips geven. Uh, hè. Zij kan, als, zij, als er een dialoog is um, waarvan zij zegt, nou, dat geloof ik gewoon niet... Uh, dat moet je anders doen, zou je het niet zo zeggen... maar je komt daar en daar vandaan. Weet je? Dus dat zijn hele fijne uh, aanwijzingen die zij, uh, die zij geeft. En zij heeft natuurlijk een enorme ervaring. Zij is ja, geweldig. Fantastische actrice, fantastische collega. Je, uh, je zei het al, jouw uh, echtgenoot Edwin de Vries die schrijft uh, het scenario... en, en Tampa wilde de serie hebben, maar weer niet met jou. Nee, dat was te oud... De nee, ze vonden me veel te oud. Oude dokter? Ja, ja je moet, dan moet je lekker een 40-jarige had je daarvoor moeten hebben. Ja? Nou, dus dan heb ik tegen Edwin gezegd, uh, verkoop die serie. En ja, dan, dan heb jij hem lekker verkocht. Dat maar dan ben je prima. toch beledigd? Nee, daar zit ik allemaal niet mee. Nee, echt nee, joh, niet? Toen echt niet. niet, niet er echt niks. Niet meer. Ja, maar toen ook al niet. Wat, hoe oud was ik toen? Ja, uh, denk ik jaar 55 of zo. Ja. Toen ze die serie wilden hebben. Nou, toen ging uh, Talpa... Die werd gewoon gestraft daarvoor natuurlijk. Toen ging Talpa niet door. Dus, uh, en dat heeft tien jaar in een laag gelegen. Totdat iemand er uh, bij, bij Warner of bij uh, iWorks op kwam. En die zei, jullie hebben toch nog zo'n serie over een ja. huisarts? Nou, die kwam uit het laadje en... Uh, en toen was Max daar wel voor te poren. En Max die was daar helemaal ja. blij mee. Ja, want kijk, dat is gewoon streekrolman. Jan is gek op oude dochters. Jan slachter, Jan slachter. Ja, Ja, ik wou zeggen, anders weet niemand over wie het gaat. Monique van der Wijn, wij vragen ja. onze nou, gast altijd je verder terug in de tijd je ja, ja, touw en nu kom je nog verder. Ja, naar wie praat jij toe? Maar naar wat denk je? <laughs> naar actrice Audrey Hepburn. Ja, want zij, jij hebt haar gekozen. Wij vragen altijd naar een historisch fragment belangrijk in iemand zijn leven. Uh, we hebben een fragmentje uit de legendarische film My Lady 1964. All right, Eliza, say it again. The rain in Spain stays mainly in the plain. The rain in Spain stays mainly in the plain. Didn't I say that? No, Eliza, you didn't say that. You didn't even say that. Every night before you get into bed where you used to say your prayers... I want you to say the rain in Spain stays mainly in the plain 50 times. You get much further with the Lord if you learn not to offend his ears. Ja, Audrey Hepburn in een uh, scène waarin zij als karakter Elisa... Uh, spraakles krijgt van Higgins, een rol van uh, Rex Harrison. Uh, jij was twaalf, denk ik, hè, toen deze ja, film... Wat, waar heb je hem gezien? In Den Haag... Uh, in de bios in de bios met wie uh, met mijn grootvader uh, en ik was ik was helemaal ja van mijn padje ik vond dat zo mooi en en ik vond haar zo mooi en zo nou ja het is natuurlijk een, een sprookje zo'n zo meisje van de straat die uh, die het dan uh, gaat redden. Het en, en, en, en, nou, is zo goed gespeeld van haar, ook van Rex, uh, Harrison trouwens. En later is zij ja, ze is altijd mijn grote voorbeeld geweest. Iemand die uh, en maatschappelijk betrokken was... en een goed actrice, en elegant was... en altijd met de mooiste uh, couture aan. En ja, uh, heerlijk. Maar ja. Uh, als je zo'n film ziet op je dan kan ik me voorstellen... je wilt Audrey Hepburn zijn, hè? Als, als jong meisje van twaalf op zo'n moment... Maar hoe word je het? Ik bedoel, ze plant een zaadje, maar... Ja, daar zit je in Rijswijk, Den Haag, Eurocinema, weet ik het. Zo'n bioscoop, lekker veel mensen en met allemaal dezelfde ideeën. Ja, gelukkig met een moeder die heel veel van toneel hield. Eh, die mij elke maand al mee naar de Haagse Comedie nam. En daar samen met Audrey Hepburn aan de filmkant... En uh, de Guido de Moors en de Co van Dijk uh, bij de Haagse Comedie... dacht ik, dit wil ik ook. Ja, en dan uiteindelijk gebeurt het ook. Want diezelfde moeder, ik bedoel, die stond er alleen voor. Jouw vader is overleden toen jij vijf was. Ja. Het was natuurlijk een, zeker ook in die tijd een onzekere toekomst als actrice. Jij gaat naar de toneelschool in Maastricht. Uh, en zij heeft dat altijd... Uh, ja, gestimuleerd? Ja, he? zeker. Mijn moeder was daar. Die vroeg altijd: Wat wil jij? Wat, uh, wil je dat? Nou, dan gaan we ervoor zorgen. En he, de opleiding die ik daarvoor deed, dat was een privéopleiding. Daar moest geld voor komen. Daar zorgden ze gewoon voor. Of, uh, zij werkte bij Philips. Ik kreeg een Philips-beurs. Uh, heeft ze ook allemaal voor gezorgd dat ik naar die toneelschool kon. Weet je? Ja. ja, Dat is heel fijn als je, als je gestimuleerd wordt... en, en, en uh, ja, in een veilige omgeving aan je toekomst kan werken. Dat is en, dat, fantastisch. en dan zit jouw moeder ineens in, in de bioscoop en ziet haar dochter. Is het zo gegaan? Mijn moeder moest het contract nog tekenen voor Turks Fruit, want ik was minderjarig. Ja. Dus, uh, maar ook daar zei ze: wil je dat? Ja. Zei, ja, ja dit, wil, dit wil ik. Wat zei zij? Ze, want zij is inmiddels overleden. Wat zei zij ze over jou als actrice? Daar was ze altijd vrij zuinig over, gek genoeg. Het is toch, nou ja, we hadden net in, in een gesprekje voordat de uitzending begon. dat we altijd zo die bevestiging nodig hebben uh, van onze ouders. En ik ook, als ik dan mijn moeder op een première zei... Uh, en, en, uh, is er koffie? En dan, dan ging ze daar verder niet op in. Waarom niet, denk je? Ja, en... bang misschien om, om, om, om te veel te trots te zijn of zo. Later was dat wel zo, hoor. Toen ze ouder was. Toen, toen zei ik, maar waarom zeg je dat dan ja. niet gewoon? Ja, ja, dat weet je toch wel. Je weet toch wel dat ik van je hou... en je weet toch dat ik trots op je ben? Ik zei, nee, dat weet ik helemaal nee, niet. Dat heb ik nodig. Ja. Want uh, jij leefde op zonder vader. Al jouw vriendinnetjes in Rijswijk we hadden wel een vader... Ja. die ze bevestiging gaf. Wat was het effect daarvan bij jou? Tietje. Um, ja... Dat weet ik niet. Maar het was te... Heb je het gemerkt eigenlijk? Want zoiets gebeurt in je leven en je bent vijf. Dus misschien is het zoals het is. Op een bepaald moment in het leven. Nou ja, als je vijf bent en je vader overlijdt, dan ben je zes en zeven en dan neem je gewoon het leven ter hand. Gaat het zo? Kan het zo? Van? Het, het is nou eenmaal zo. Het is wat het is. Of je gaat op zoek naar vaderfiguren in je leven. Vaderfiguur. Mijn grootvader was een, een heel belangrijk iemand in ons, in mijn, ja, in ons gezin, in, in, in, in ons leven. Uh, die heeft altijd heel goed voor me gezorgd. Op wat uh, voor manier? Um, ten eerste kwamen wij uit uh, Brabant terug toen, nadat mijn vader was overleden. zijn wij bij mijn grootouders in Rijswijk gaan wonen, die namen ons. Gewoon hup, het hele gezin werd in hun huis gezet. Als ik daar nu aan terugdenk, dat je denkt... wat fantastisch dat ze dat gedaan hebben. En daar was die grootvader altijd aanwezig. Die was altijd ontzettend liefdevol. Die heeft mij heel veel liefde voor literatuur bijgebracht. En, en bevestiging gegeven. En bevestiging gegeven, ja. En, en verder... Wie bevestigde mij nog meer? Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ja, je ging naar Oudie Hebben uh, kijken natuurlijk, al, al de film. Maar wie was in Nederland dan een, een soort van voorbeeld? Op, op, op het toneel waarvan je zei net, ja, we gingen naar de Haagse Comedie. Ja. En Guido de Moor, maar misschien was er wel een vrouw ook, een vrouwenrol. Guido de Moor, Koval van Dijk, maar misschien ja, had je wel grote dames op het toneel ook toen. Ja, uh, jeetje Mina zeg... Moet ik, maar ik wil er zelf alleen noemen. Ja, doe maar. Nou, nou ja, de vrouw van Paul Steenbergen, Mira Wart. Mira, Mira Wart, ik kon er net even niet op komen. Maar Mira Wart, ik zie er nog zo voor. Maar ja, fantastische want actrice. Die bevolkte de comedie daar. Ja. ja, klopt. Ja. Dus Ron Vergaouwer Op oh, laatst ja. gaan zitten. Gezellig. Het Mediacircus. Ja, want onze mediadeskundige Ron Vergaouwer... die duikt altijd in een onderwerp. En we zijn altijd weer benieuwd wat het is... Ja, de Boekenweek. Ja, Je kunt er niet omheen. Ja. Het is weer begonnen, de 83e editie alweer dit jaar. Overal in de media duiken schrijvers op... om te vertellen wat ze in dit geval met natuur hebben. Want dat is het thema van deze Boekenweek. Uh, nou, deze week dus genoeg aandacht voor de boeken. Maar hoe zit dat die andere 51 weken van het jaar? Hoe is het gesteld met de literaire pers in Nederland? Met name dus de recensies in de krant, ook op radio en op televisie. Nou, ik ben even te raden gegaan bij een aantal schrijvers en journalisten. Allereerst laten we even luisteren naar uh, Jerry Goossens. Hij is schrijver... Maar maar ook vooral bekend als columnist van het AD. Ja, ik vind dat het daar echt treurig mee gesteld is... Niet alleen de, de kwaliteit, maar ook gewoon ja, de omvang. Als je ziet wat er nog aan oorspronkelijke Nederlandse literatuur besproken wordt, dat is echt zo minimaal. Als je bijvoorbeeld de Volkskrant opslaat op zaterdag, vaak staat daar niet meer dan één Nederlandse roman wordt erin besproken. De stukjes zijn al heel klein. Dus als alsof je iets zinnigs kunt zeggen over een boek in uh, 400 woorden. Dus het, er is eigenlijk nauwelijks nog uh, serieuze literaire kritiek. Ja, er is dus een probleem wordt gezegd. Een aantal collega's van hem die ik sprak, die uh, bevestigen dat. Maar hoe denken de grote schrijvers daarover? Nou, ik heb ook even gebeld met Leon de Winter. Dat is niet bepaald het lievelingetje van de recensenten in Nederland. Wat vindt hij van het slinkende aantal boekenrecensies in de kranten? Mist hij ze? Of ik het mis... Nou ja, mis. Ik, bedoel, ik, ik had vorig jaar graag mijn nieuwe boek af willen hebben... dan had ik 25 jaar slechte recensies in NRC Handelsblad <lacht> willen vieren. Uh, maar ik zou het wel <lacht> leuk vinden om weer mooie doorzochte stukken... zo nu en dan in de krant te lezen. Ja, ook hij ziet dus wel het belang van uh, recensies. Maar krijgt hij zulke zeggen recensies dan? Of? Ja, dat uh, oh, daar staat hij bekend wel. om. Okay. Ja. Ook op, uh, Prachtige boeken schrijft ja, hij. Ja, nou, het, pu het publiek vindt hem in ieder geval geweldig. Nou, ook op radio en tv zijn nog maar weinig plekken... waar echt structureel boeken worden besproken. Uh, op Radio 1 heb je natuurlijk natuurlijk onze collega's, he, van de zaterdagochtend Nieuwsweekend. En op tv heb je dit. Het is weer de laatste dinsdag van de maand. En dat betekent dat vier boekhandelaren uit de grote stapel romans... non-fictie, poëzie, wierend via een bij ons het boek van de maand gaan kiezen. Het boek dat we niet mogen missen, dat we moeten lezen. Welkom bij VPRO Boeken. Zometeen ga ik praten met Marieke Lucas Rijnveld over haar debuutroman De avond is ongemak. En dat gaat over een... Ja, De Wereld Draait Door dus en VPRO Boeken. Nou, ik vroeg aan Jeroen Vullings, die is literair journalist voor uh, Vrij Nederland en ook Nieuwsweekend. Uh, ik vroeg hem allereerst wat hij van het boekenpanel van De Wereld Draait Door vindt. Daar is het probleem dat de boekhandelaren te veel op de stoel van een criticus willen zitten. En een criticus die leer je niet alleen kennen door zijn voorkeuren, maar ook door zijn uh, negatieve oordelen. Een boekhandelaar heeft een heel ander belang. Dat vind ik niet zo geslaagd. Bovendien begon aardig. De boekenpanel, ze hadden een aantal vaste boekenmensen aan wie je kon ergeren. En dat is prettig, want zo onthield je ze. Je had een man die alleen maar van thrillers hield. Nou, een ander die weer daarvan hield. Ze hebben die aan de kant gezet, mochten ze niet echt sterren worden. En je, je moet daar toch een beetje mee werken. Ja, ook schrijver Leon de Winter heeft kritiek op het panel, maar hij ziet er toch ook wel weer de waarde van in. Het heeft verder weinig met serieuze literaire kritiek te maken. Maar dat maakt niet uit. Je ziet dan een groep mensen die bevlogen is. Het zou rampzalig zijn als zelfs het praten over boeken uit de eruit door zou, zou gaan. Dan is het helemaal stil geworden. En we hebben dus ook VPRO boeken op zondagochtend. Hoe belangrijk is dat? Nou, niemand van de mensen die je sprak is daarvan onder de indruk. Leon de Winter die zei, ja, de mensen die daarna zouden moeten kijken zitten in de kerk. En Jerry Goossens, schrijver en journalist, die zegt dit. Daar kijk ik wel eens naar. Volgens mij heb ik daar alles mee gezegd ook. Daar kijk ik wel eens naar. Het is niet zo dat ik zondagochtend uit mijn bed spring en denk, "Jotten, er is weer boeken op tv. Je hebt iemand nodig met een persoonlijkheid die zo programma kan dragen die eigenlijk de gelijke is van de auteurs die die ontvangt. En dan krijg je een soort sprankelende televisie en dan komen er gesprekken die ergens over gaan. Ik vind boeken nu toch wat braafjes wat allemaal. Dus daar word ik ook nooit meer uitgenodigd. Ja, nou ja, vroeger hadden we natuurlijk Adriaan van Dis, hè, die de mensen echt aan het lezen probeerde te krijgen. Maar ja, wie zou dan zo'n boekenprogramma anno 2018 moeten doen? Nou, Jerry Goossens die wierp op dat Matthijs van Nieuwkerk het maar zou moeten doen. En Jeroen Vullings, die blijft wel heel dicht bij huis. Ik heb wel eens met Pieter Waterdrinker, de schrijver die in Rusland zit... gedacht, ja, dat zouden wij eigenlijk moeten doen. Maar ja, we zien er niet uit. Hè. Pieter is heel erg kaal. En ik ben natuurlijk ook alweer een dagje ouder. Dus dat willen de mensen vast niet. Maar goed, het zou wel een goed programma worden. In ieder geval wordt er steeds minder over boeken gesproken... en geschreven in de media. En volgens Leon de Winter wordt dat gat gevuld... door een andere kunstvorm tegenwoordig. We blijven uitzien naar mooie verhalen, naar sterke verhalen. Maar ja, de tijdschrijf heeft voor een groot deel de, de, de bevrediging van die behoefte aan verhalen... verplaatst naar, uh, naar televisieseries, zoals die de afgelopen 10, 15 jaar ontwikkeld hebben. Die net zo rijk zijn, wat mij betreft, als de beste literatuur. Ja, en dat betekent ook in die zin weer, dan, weer een aanslag op de literaire kritiek... die daardoor nog uh, marginaler wordt. Ja, concluderend. De aandacht voor het boek neemt af. Maar deze week staat het dus weer volop in de belangstelling... door die Boekenweek, die trouwens ook steeds meer op de populaire toer is gegaan. Altijd weer een schrijver, een grote naam... Die, dat het Boekenweek geschenk mag schrijven. We zien ook popartiesten die optreden in het land, zang en dans. Ja, dan dringt de vraag zich op: leidt dat niet af... van waar het eigenlijk om gaat, om het boek. Nou, volgens Jeroen Vurlings is het toch echt een noodzakelijk kwaad. Ik heb in het verleden wel heel veel gekankerd erop. Ik was jong en ik wilde de wereld drastisch veranderen. En nu denk ik, nou, als je de mensen mee aan het lezen kunt krijgen, dan juich ik het allemaal toe. En of dat nou met een gratis treinkaartje moet, dat in het boekenweek geschenkt Ik vind het prima hoor. Dus en in boekhandels, daar vind ik het echt een feest plaats. En dat worden allemaal heel erg leuke avonden en ook inhoudelijke avonden. Dus daar gaat het wat mij betreft eigenlijk om. Ja, nou, feit is dat we de komende week weer heel wat boeken en schrijvers voorbij zien komen. Volgend uur zijn we beter met Cassie kijken. Ja. Monique, Monique van der Ven, ben je een lezer? Ja, hele grote lezing. Wat, wat lees je nu? Ik heb net het boek uh, Mythos gekocht van Stephen Fry. Wat oh ja. komt dan toch weer door de wereld daardoor en Adrian van Dis, die daar een heel uur aan wijdt. Uh, ik heb het dus nog niet gelezen, net gekocht. Uh, ik heb net een heel prachtige biografie gelezen over uh, Truman Capodi, Amerikaanse schrijver. Natuurlijk uh, de biografie over Jan Wolkers uh, van Onno Blom. Ja, echt geweldig. Ja. Dat vond ik echt uh, een feest. Wat, wat blijft je dan bij van zo'n boek? Wat ik van, uh, over Jan Wolkers zo mooi vond, uh, is dat er ook een kunstboek uh, naast uh, uh, is. En, en dat je zo heel mooi parallel zijn kunstwerken, zijn uh, beeldende kunst en zijn literatuur uh, naast elkaar kon vergelijken. vond ik echt. Prachtig gedaan en ook zo, nou ja, het hele, de hele achtergrond van Jan, zijn, zijn jeugd, zijn verdriet over die broer en hoe, ze, hoe hij zich ontwikkelt als mensen. Ja, het, het is fenomenaal geschreven, echt heel mooi. Het uh, voetbal van deze middag speelt zich af in Groningen. Groningen pek Chris, Chris Wolbe. Ja, vijfde minuut. 0-0 de stand en Groningen in balbezit. Alleen kans gezien voor de thuisploeg. Mahi kreeg de bal. ...dat Diederik Boer, de doelman van Bexvolle... ...een beetje wijfelde bij een hoge voorzet. Maar Mahi schoot de bal naast. Dus nog steeds 0-0. Dit belangrijke duel voor FC Groningen... ...dat moet winnen omdat Willem 2 gisteren... ...met maar liefst 5-0 van PSV... ...wist te winnen en in punten gelijk is gekomen... ...met Groningen. Moet Groningen toch... echt wel afstand gaan nemen? Groningen... ...dat uh, dit seizoen... ...ja, niet echt heel erg lekker draait... ...en deze jaargang, 2018, nog niet wist te winnen. Wel al zes keer gelijk wist te spelen. Dus de optimistische Groningen... En dat zijn er niet zo heel veel zegt, ah, we zijn moeilijk te verslaan. Nu is Peck weg met menig aan de zijkant met de voorzet. Die wordt geblokt door Sergio Pat, doelman van FC Groningen. Die vorige week ook opnieuw sterk speelde tegen FC Twente. waar de thuisploeg, de huidige thuisploeg, een goed punt uit het vuur sleepte. Een mooie, passievolle wedstrijd gespeeld tegen FC Twente. En uh, dat geeft de Groningse burger moed om het tegen Peck Zwolle. Dat de punt ook goed kan gebruiken. In Die jacht op een Europese ticket. Wel goed moet gaan doen. Voorlopig dus in het Hoge Noorden, na de zesde minuut. 0-0 de stand tussen FC Groningen en Pekselman. Tot twee uur de perstribune. Met Margreet Reintjes en Govert van Brakel. En, uh, en vooral met Monique van der Ven. Een uh, actrice met een geweldige carrière. lang Strandjutter, uh, langlevende koningin Spangen Iris. Enfin, het is een enorme lijst, Monique. Sorry dat we niet alles noemen. Niet te vergeten natuurlijk de grote doorbraak... die kwam met Rutger Houwer in... Turks fruit. Ach, Turks fruit. Die herkenbare melodie. Weet je nog hoe die gaat? Zoiets. Zo is het. Olga! Ik kom niet meer bij je terug, begrijp je zeker wel. Je niet zo gek, waar zit je nou? Ga je geen bij staan? Ik wil alleen maar even zeggen dat ik niet meer bij je terugkom. Nooit meer. Best. Krijg mijn bed met die vent. Laat je maar naaien door die. Klootzak! Jelle, ga weg. Ik wil jou, alleen jou, doe toen al op bedoel. Ga weg, Jelle, ga weg. Zo hoort je. Waaruit vind ik? Hé, ja, doe, ik ben nog geen kind meer. Oh ja, nee, dat zie ik dat jij geen kind bent. Jij bent met je dronken kop in de hert niks te maken, versta je? Is dit een oorlogstactiek of zo? Uh, ja en nee, het is een spel. Het schaakspel. Mijn beste vriend, ik heb daar toch helemaal geen tijd voor spelletjes? Probeer het een keer. Het is simpel en ook moeilijk. Ibrahim is een van de kinderen die dankzij UNICEF weer kan lopen. En weer aan de toekomst kan denken. Geef om Ibrahim. Geef om alle oorlogskinderen en word vandaag nog lid van UNICEF. En jij bent waarschijnlijk Nicolette Spoor. Likkie, alsjeblieft geen Nicolette. Sylvia, liever geen Silly. Hoe heb je de regiedebuk ervaren, Monique? Ik weet niet of Sam het nog een keertje ziet zitten. Want die heeft zijn moeder wel moeten missen. Maar ik heb het zelf heel erg, heel erg leuk gehad, ja. Dit is uw leven in één uh, <tie> minuut uh, en nog wat losse tientallen seconden. Uh, als je er zo naar luistert, wat zou je eruit pikken? Oh, dat is heel Spelen, lastig. He? Ja, het is veel, ja, hè? Nou ja, het begint natuurlijk met Turks fruit. Dat, ja. dat, uh, dat is ja, dat het begin van alles. En dat is natuurlijk een geweldig leuk begin uh, geweest. Um, maar het, je groeit van elke rol eigenlijk ja. uh, groeien naar de ander. En, en dat vind ik er zo leuk aan. Als je nu 45 jaar terugkijkt, je denkt... ja. Wat heerlijk dat ik dat ja. allemaal heb mogen doen. Want die groei leidde ertoe dat je aan de andere kant... van de camera kwam te staan als regisseur. Bij, bij Zomerhit, hè? Zomerhit, ja. Maar, daarvoor heb ik Mama's profconijn ja. gedaan. Um, ik heb hier in Hilversum heb ik de Media mediaacademie door, doorlopen. En ik heb in Amerika heel ja. veel regiecursus gedaan. En op een gegeven moment uh, ja, ben je daar aan toe. En wil ja. je dat gewoon een keer uitproberen. M maar hoe, uh, hoe lukt het je om de acteurs dan te vertellen hoe jij het wil hebben. Want je weet hoe dat voelt, waarschijnlijk. Het ja, om, de omgang met een regisseur en hoe dat ligt. Maar dat is juist zo heerlijk van regisseren. Ik heb nu met dokter Deen ook geregisseerd... omdat Edwin uh, zijn enkel brak. En dat is heel fijn. Het is, uh, ik ken de karakters heel goed. Ik, ik, ik, weet, ik weet hoe ik uh, zelf gewoon aangesproken ja. wil worden... Of, of gesteund of gestuurd wil worden. Hoe dan? Hoe wil jij aangesproken worden? Uh, ik wil het altijd over, over mijn personage hebben. Ik wil altijd weten waarom uh, doe ik dit? Waar ga ik heen? Uh, uh, waar kom ik vandaan? Uh, en als je dat even aan een acteur schetst... of even iets in zijn oor fluistert van... Uh, speel het eens een keertje zo, weet je wel. Ja, dat is fijn. En dat weet je als acteur. En die gaat regisseren. Ik denk dat ik door de, de regie te gaan doen... Uh, zeker in Amerika heb ik daar als actrice heel veel aan gehad, hoe je het vertrouwen moet uh, gaan uh, krijgen tussen een, een, een acteur en een regisseur. Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Want wat leerde je daar dan? Daar leerde ik dat. Uh, je bent echt een doorvrager. <lacht> ja, goed. Ja. Uh, daar, daar leerde ik van dat je sowieso je veel meer open moet, uh, moet stellen. Je, uh, het vertrouwen moet hebben dat een, een, een regisseur alles met je kan doen. Um, en veel acteurs die, die, die, die zijn toch bang voor, um, om de regie uit handen te geven. Terwijl ik denk, ja, je moet juist alles uit handen geven en in het diepe duiken. Dan, daar kom je veel verder mee. Maar je bent nooit een theateractrice uh, geweest, hè? Merkwaardig genoeg. Ja, heb of ik niet? wel gedaan in het begin, maar daar had ik gewoon op een gegeven moment geen tijd voor. Ik deed, uh, ja, in de drukke jaren deed ik twee, drie films per jaar. Of uh, televisieseries. Ja. Uh, en woonde in Amerika. Nou, dat ik kon nee. het gewoon niet met elkaar combineren. Maar heb je, heb je het gevoel dat je dat gemist hebt? Soms heb ik dat wel eens, ja. Omdat je... Bij, bij film en, en, en televisie is het altijd heel, heel kort. Hè. Er is heel weinig repetitietijd. Uh, terwijl in theater ga je heel lang met elkaar, zes weken ga je repeteren en, en sleutelen aan zo'n rol. En ben je in een gezelschap waar je ja. Nou ja, op je bek kan gaan en waardoor je hè, door je collega's... Maar ik heb altijd zo'n grote verantwoordelijkheid als ik een rolspeel in film of dan moet ik altijd degene zijn die uh, die het, uh, het ja. uh, de kar trekt. Zeker, en, uh, maar je hebt ook de uh, intimiteit van een verwachtingsvolle zaal uh, tegenover je he? als toneelspeelster. Nee, ik, ik, ik. En dat mis je natuurlijk bij tv en film. Ja. Het grappige was dat wij een paar, Twee weken geleden zagen wij de eerste twee afleveringen van Dr. Deen. in een groot theater in, uh, in Utrecht. grootste filmtheater uh, in Nederland. met 600 fans van Dr. Deen. En toen dacht ik: oh ja, dit. Dit is wat we missen gewoon. De reacties van mensen uh, die, die reageren op wat jij doet. Ja. En, en huilen en lachen. En ja, dat, dat, ja, dat zal ik wel gemist hebben. Maar ben je dan een ander soort actrice dan een toneelactrice? Nou, ik geloof op, dat het tegenwoordig heel dicht bij elkaar ja? komt. En er zijn natuurlijk ook heel veel acteurs. Uh, act actrices en acteurs die en film doen en en theater ja. doen. Ja, want en... je hebt wel eens gezegd, Caries van Houten, dat je zegt ze eigenlijk beheersen meer technieken dan ik. En ja, ik denk wat... dat Karis nu ook uh, dat theater heel erg mist, omdat dat een het is uh, vlieguren maken. het is uh, uh, veel meer. Uh, je, je, je. Nou ja, jij legde in dat interview een link tussen Carice van Houten, haar uh, ook haar toneelervaringen met ja. de, de veelzijdigheid in haar spel, dat dat dat doordat ze ook te maken heeft met allerlei verschillende regisseurs. Ja. vind je dat nog steeds? Ja, dat, dat vind ik dat, ik dat zij zeker. beter is dan jij. Ja, beter, nou beter. Ja, dat, zei je toen. Ja, dat om, om, om aan te geven hoe belangrijk eigenlijk toneel is, hoe belangrijk het is om te schaven aan je, aan je vak en aan je aan je. Craft. Ja. Vind je het moeilijk om te zeggen dat iemand beter is dan jij? Nee, helemaal niet. Nee hoor. Nee, ik vind Caries nee. fantastisch. Nee, dat, daarom heb ik het toen ook gezegd. Ja. <laughs> nee, en ze kan bijvoorbeeld ook heel goed zingen. Ze, ja. zij, zij beheerst een, een, een, een aantal technieken uh, uh, beter dan ik. Nou ja. Al die regisseurs die vragen natuurlijk weer iets van, van de actrice. Uh, word je dat niet op een gegeven ogenblik <laughs> helemaal zat? Dat je denkt, ja, maar dit is mijn plafond. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik doe het zoals ik het nu doe. Take it or leave nee. it. Of blijf je leren en ontwikkelen? Ja, je moet blijven leren en ontwikkelen, anders sta je stil en is er niks aan. Nou ja, nou ja. Uitgedaagd worden moet je. Je kan ja. ook zeggen, ja, uh, wij, wij zijn 65 bijna. Uh, hm. Ik ben uitontwikkeld, en, ja. uh, dit ben ik. Zo, beter kan ik niet, of anders kan ik niet. Klaar. Nee, dan nee? zou ik ophouden. Nee, oh. omdat het juist zo leuk is om door een nieuwe regisseur uh, op de proef gesteld te worden en, en, en, en, en over iets heen geduwd te worden. En... Ja, dat, dat, is, dat is ook eng. Het is soms ja. heel eng. En hoe ouder je wordt, hoe enger het wordt. Heb je dat bij dokter D gehad, dat je ergens overheen moest? Um, ja, zeker. zeker. Er zijn altijd weer momenten dat je denkt, dat kan ik niet, dat kan ik niet. De ja. avond ervoor dat je denkt, dat kan ik dat niet. Dat ga ik hoor. natuurlijk nu vragen, welk moment dan. <laughs> ja, logisch. Weet ja. je nog een moment? Dat je dacht... Mm, Jeetje, nou ja, je kan ook zeggen, weet je Monique, je, je hebt veel... Ja, uh, weet ja, je een of Een nee, heb je misschien nooit eerder gedaan. En dat je denkt, ja, maar ik ga niet de goden verzoeken. En dat nou, hadden. speeches houden voor oh. een grote groep, bijvoorbeeld, dat vind ik eng. Ja. Dat, uh, of door de dorpstraat lopen met een. Nou, weet ja, je, dat, wat is daar eng aan dan? Nou, dat je heel veel met. Uh, dat je mensen moet motiveren of dat je ja. een lange speech moet houden. In het dat, echte leven bedoel je dan toch? In het echte, nee, in, in, in, de, in de rol de, in de in de de rol een speech houden. houden. Ja. Oh, wat grappig. Ja, dat is heel raar dat je. Dat, dan sta je tegenover. Uh, ja, ja, nou, al je collega's die naar jou ja. kijken. Terwijl ja. als je staat, dus gewoon een scène, ja, ja. een dialoog. En hoe vind je dat in het echte leven dan een speech houden? Speech houden vind ik heel moeilijk. Ik ga altijd huilen, net als mijn grootvader. <laughs> dus dat zit, dat zit in de genen, maar ik, ik vind het niet eng, maar ik vind het... Uh, uh, ik, het emotioneert me altijd. Raar is dat, hè? En wanneer was het de laatste keer dat je een speech hield waar je moest huilen? Ja, ja bij de door. neven- en nichten ja. uh, van uh, mijn moeders kant. Die, die, die, die hebben we één keer in de zoveel jaar. En toen moest ik aan mijn grootvader denken en toen ging ik meteen weer huilen. Toen riep mijn nichtje: Oh, je bent net grootvader Vos, die moest ook altijd huilen. En we gaan voetballen. Ja, nou ja, wij. Nou ja. ja, ik niet hoor. Oh, ik ja, wil Pek. Ja, ja, je wil weten Er zit hier een Ajax-fan, kwamen we ja. net achter. Maar goed, die spelen niet. Groningen nou, nee, tegen Pek Chris Bob. Ja, Ajax speelt uh, wat later ja. tegen Heerenveen inderdaad. Ook heel belangrijk. Tranen vloeiden hier ook trouwens in de Euroborg. Brede is, is erg triest. Uh, dochtertje van Antoine van der Lindenhout. speler van FC Groningen. Huis uh, assistent trainer van de 123. Overleden op zesjarige leeftijd. Aan de gevolgen van een ziekte. Nou, dan merk je toch wel wat... Uh, ook wel een beetje de kracht kan zijn van zo'n stadion met publiek... als in op zo'n moment uh, even stilstaat bij die gebeurtenissen. Uh, FC Groningen speelt ook met rouwbanden om 0-0 nog altijd de stand. Leuke wedstrijd is het, 18e minuut. Zit we inmiddels in Ruben Ligion. Hij uh, begint vandaag voor de tweede keer in de baas bij Pek Vervangt de geschorste EZBW, dat doet hij uh, op de rechtsbackpositie. En een andere nieuweling, in ieder geval basisklant bij Pek, is... Uh, uh, in de spits. En een nou, opvallende naam, Quincy Menig, wordt gehuurd van uh, FC Nand waar hij uh, niet helemaal uit de verf kwam. En hij moet een beetje zorgen voor diepgang van het Zwolse spel. Zwolle weinig kansen nog gehad. Groningen al twee. De laatste uit een vrije trap. Die kwam mooi bij de tweede paal. Werd gecontroleerd van de Looi tegen de handen aan van Diederik Boer. Doelman van uh, Peck Zwolle. Kon de bal niet klemmen. Toen schoot Mahir. Die stond in uh, ja, de baan van het schot eigenlijk. Uh, dus die, die, die, die kon die bal niet goed verwerken. En opnieuw kreeg maar hier een kans en vervolgens schoot hij die op Diederik Boer. Dat waren eigenlijk de voetballende momenten van opwinding tot nu toe hier in Groningen. Met de thuisploeg in balbezit. in de jarige -uit nu. Legt de bal even terug naar Te Die legt hem opzij naar Bemisjeviets. Groningen in balbezit en het komt naar voren toe. Hij heeft altijd wat meer durf tegen Pekswolle. Dat het hier niet echt heel goed heeft gedaan in het verleden. Slechts één keer werd er gewonnen. Dat was in 2015. Een week daarvoor speelde bij de ploeg tegen elkaar de bekerfinale. Die was gewonnen door FC Groningen. We hebben een week lang feest gevierd en toen kwam voor de competitie Pek nog eens op bezoek. En dat is de enige keer dat Pek wist te winnen. Vorig jaar werd hij bijvoorbeeld 5-1 voor FC Groningen. Nu gaat maar hier op avontuur. Aan de rechterkant van het veld. Korte combinatie met Van der Looy wordt doorzien door FC Groningen. Omdat Van der Looy verkeerd paast. En Philip Sandler, een jonge... Centrale verdediger van uh, rand de bal over de zijlijn. En dus is de inworp e voor FC Groningen 0-0 bij FC Groningen Pekzolle in de 19e minuut. Sporters, mensen uit de media, laten in de perstribune hun licht schijnen... over wat zij voor ervaringen hebben op, uh, op hun uh, gebied met de media. Het mediagebruik van voormalige uh, topschaatser... Hoe was de naam ook alweer? Ja? Jonge baby de media favoriete van. mijn naam is Jochem Uithuizen en ik denk dat veel mensen mij kennen als gouden Olympische medaillewinnaar van de Olympische Spelen op het schaatsen. er gaat geen dag voorbij of ik surf even naar deze website. Nou, ik heb naast de standaard nieuws sites heb ik een, een leuke website dat is met een aantal webcam's van Italië. Dat is niet zozeer keihard nieuws als wel van hoe is het weer daar, hoe ziet het daaruit. Oh, even, even genieten, even buiten zijn van de regen. Ik zijn mooi blauwe lucht. Dat vind ik gewoon leuk om te zien, dat ik altijd blij van word. Welke papieren, kranten en tijdschriften leest u? Nee, ik heb geen kranten meer. Nee, ik, ik trek af en toe wat bij Blendel vandaan en uh, dat is het, ja. Ja, af en toe ook nog eens een keer een tijdschriftje of zo. Het is meer dan even een question of zo lezen. Soms een Elsevier neem ik mee als ik daar iets op de cover zie staan ik denk dat dat triggert mij. Maar voor de rest is het toch echt heel veel online kijken. Ik gebruik Twitter heel erg sterk om gewoon mijn, mijn nieuwsdingen eruit te halen. Omdat je natuurlijk, ja, je selecteert daar met name gewoon waar je interesses liggen. En uh, zo kom ik voornamelijk aan mijn, uh, aan mijn nieuws. Bent u een radioluisteraar? Ik zit smorgens vaak wat meer bij de commerciële bij een 538. Als ik wat langer ga ik vaak, meestal Radio 1 luisteren, omdat ik het gewoon leuk vind om het nieuws te horen, en ook die discussies. Um, en soms s'avonds later weer ga ik naar een 100% en helft domweg Nederlandse muziek. Dan ben je na zo'n dag, ben je vaak ook wel klaar. En heel af en toe gaat er ook gewoon uh, klassiek op, om gewoon even relaxed te worden. En ook zeer regelmatig gaat hij gewoon uit, omdat soms is het ook gewoon lekker om, om even helemaal niks aan je hoofd te hebben. Ja. Wat zijn uw tv-favorieten? Ik, ik vond in het verleden altijd de Ik-Vertrek-programma's altijd erg leuk. Ik vind het leuk omdat als mensen iets van, van niets iets gaan maken, dat mag ik graag zien. Um, maar de nieuwe Series uh, of de Nederlandse series waar ik vind dat we best trots op mogen zijn als zij het penosa of, of bloedverwant. Hollands hoop. vind ik toch ook weer mooi. Een beetje bizar, natuurlijk. Ik, penosa zit ik echt met spanning in mijn buik. Dat ik op een gegeven moment denk. Oh, ik moet daar niet voor vind dat je bijna niet leuk vindt zo spannend is. Let's even samen. Komen. Ik vind het gewoon heel vermakelijk. En ik probeer bij dat soort series ook gewoon echt alleen naar die serie te kijken... en niet nog ondertussen even wat Twitter of zo te volgen... want die, die prikkels, dat, uh, dat vind ik eigenlijk zonde dan. De televisie gaat gelijk uit bij... Veel reality dingen vind ik niet echt boeiend. Ik vind het vaak plat. Sommige avonden weet ik dat er ook weinig te zien is op tv... en dan heb ik zoiets van, ja, boeien. Maar dan pak ik dus even iets terug wat ik het weekend bijvoorbeeld heb gemist. Ja. Tot slot, als ik de mensen van de media één advies mag geven... Dan is dat. Stel nou gewoon eens een keer een open vraag. Begin niet meteen met allemaal aannames voordat je iemand wat van hem, hem of haar wil weten. Ik vind het de manier van interviewen van: uh, vond je je eigen race ook niet zo goed? Dan van die gesloten vragen waar je ja of nee op kan antwoorden. En ik zou wat hopelijk. Eigenlijk mensen uitdagen als je zo'n gesloten vraag krijgt. Zeg maar gewoon ja of nee. Dan wordt het leuk. Niet. Uh, dus eigenlijk even, net even wat meer doorvragen en de mensen de ruimte geven om hun verhaal te vertellen. Ik denk dat het uiteindelijk dan veel boeiender wordt. Zowel voor de geïnterviewde als ook voor de luisteraar, voor de kijker. Les 1, open ja. vragen. Uh, Monique van der Zen, actrice, zitten wij mee te praten. Een bekende Nederlander ben jij. Ik kan me voorstellen dat, dat dat doet iets natuurlijk met je. Dat je je ook afsluit, want iedereen wil wat van je. En wil alles van je weten. Ten eerste vind ik het woord bekende Nederlander echt verschrikkelijk. Want het is geen beroep, je bent gewoon actrice. Nou ja, goed, dit even terzijde. Um, ja, maar het is ook... Ook weer bevestiging natuurlijk uiteindelijk als mensen wat van je willen. En uh, als je geïnterviewd wordt. En soms denk ik wel eens, heb ik dan niet al genoeg verteld? Weten ja. mensen nou niet? De mensen moeten daar ziek van worden, van <laughs> mij. Maar vind um... je het vervelend om hier dan te zijn? Nee, of zo? helemaal niet. Nee, nou ja, dat je denkt voor de duizendste keer hetzelfde verhaal. Of, of zit er nee, nog nieuws bij? Nee, nee jullie, jullie vragen an, st uh, stellen andere vragen. Ja. Waar ik ook weer even van wakker schrik. Dat merk je zeker wel. Maar uh, nee, ik vind, het, ik vind het leuk. Ik vind het leuk ja. in zo'n samenstelling om met jullie te praten. Dat vind ik helemaal niet erg. Nee. Nee. Het was leuk, want wij hebben natuurlijk ook interviews over jou gelezen... Hè? Ja ter voorbereiding. En uh, jij vertelde dat jij toen jouw uh, zoon Sammy... ik geloof 21 werd... een film hebt getoond waarin je liet zien... Uh, de interviews die jij gemonteerd hebt met hem... waarin jij hem elke jaar hebt geïnterviewd. Ja. Ik dacht, wat een goed idee had ik ook moeten doen. Hoe oud was het toen, toen je begon? Uh, hij. Nou, hoe uh, oud was hij? Nee, ik ben vanaf uh, al uh, toen hij nog zwaar was van, van Sammy... Uh, en, en onze zoon Nino... Uh, aan mijn buik zit en daar een cadeautje oplegt. Dan zeg ik van, oh god, is dat voor Sammy? Wist ik, ken ik ook al dat ik hem zo ging noemen. En daar begint de film eigenlijk mee. Dus dat je die theebroertjes ziet. En elk jaar heb ik een, uh, uh, een groot interview gedaan met, met Sammy. Uh, bijna elke zomer zo'n beetje. Of vakanties, of grote evenementen in ons leven. En die hebben wij nooit teruggezien. En dat was 55 uur film, heb ik teruggebracht... Zeven maanden overgemonteerd ja, wow. naar uh, een uur. En dat is natuurlijk een ja, geweldig cadeau... Om, uh, om dat te krijgen als je 21 wordt. Ja, wilt. fantastisch. En wat is een, een uitspraak van hem door de jaren heen... die, die is bijgebleven nu, waar, waar je nu meteen aan denkt? Wat, wat me zo opviel was dat hij zo filosofisch was... al zo heel jong, heel erg uh, goed kon nadenken... en dat heel goed kon verwoorden. Dus hij kon bijvoorbeeld ook zevenjarige leeftijd of zo zeggen van, uh, goh, uh, de dood, ja. Ja, de dood is, is, is eigenlijk niet zo erg als je oud bent. Maar als je zo jong bent als Nino, nee, dan is de dood vreselijk. Nou, zoiets, weet je wel. Dat je denkt... Oh, en dat hij ook al heel goed kon zeggen wat hij wilde worden. Dat hij schrijver wilde worden. En dat hij uh, tekenaar of zelf verhalen. En dat is hij ook allemaal gaan doen. Maar dat is zo idioot dat je dat in die 21 jaar gewoon echt ziet... Nou, dat hij dat echt vertelt en dat dat dan ook zo uitkomt. Ja, dat is geweldig. Wanneer komt jouw autobiografie uit? Ik ben er net mee begonnen. Ja, wat zijn de eerste regels? <laughs> ja, wat staat er. <laughs> nou ja, er was we... eens een meisje. Maar dan ook alles. Okay. Uh, Chris Wobben. Er is gescoord door FC Groningen oh, oh. Er, eigenlijk door Ryan Thomas van Paxvol. Het is een eigen doelpunt van de Nieuw-Zeelandse middenvelder. Aanval was wel goed hoor van FC Groningen op de rechterkant van het veld weer via van weer lage voorzet Zocht eigenlijk Ritsu Doan, de Japanse middenvelder die zo goed in zijn vel zit de laatste weken, maar het was Thomas die uiteindelijk het laatste zetje aan de bal gaf die inderdaad over de lijn ging en dus leidt FC Groningen met 1-0 tegen Paxvol. Monique van den Ven, even nog over jouw biografie, je autobiografie zelfs. Je bent echt begonnen, hoeveel bladzijden heb je al? Nee hoor, ik, ik, ik schrijf het samen met iemand anders. Namelijk uh, wie? Ja. Sorry? Wie? wie? Oh, uh, ik weet niet of ik dat dan gezegd heb. Ja, oh, natuurlijk, natuurlijk. kennen wij hem denk je? Nee. Of een haar, ja, kan ook. Haar. Nee. Is het een haar van hem? Een hem, oké. Okay. Ah, maar, maar, uh, maar die gaat je helpen of zo? Ja, uh, we gaan een soort oral biography maken. Dus uh, wat mensen over me hebben gezegd en dan. Ik die daar dan weer commentaar op geef. En dus dat zijn we nu allemaal aan het uitzoeken. En het is, het is hartstikke leuk. Ja. Heb je veel bewaard van vroeger? Nou, het grappige was dat uh, fans van mij hebben... Ik denk anderhalve meter uh, plakboeken bijgehouden. Vanaf Zo. het allereerste begin. En dat is een waanzinnige... Uh, archief ge gebleken. En ja, dat ben ik nu allemaal aan het uitzoeken ja. en dat is hij allemaal aan het lezen. En wie mag er absoluut in dat boek niet ontbreken? Wie niet? Wie niet? Als je zegt oral history, ik, ik laat mensen aan het woord en ik geef daar commentaar op. Nou ja, Jan ja. Walker sowieso, behalve hoeveel natuurlijk mensen ja. uh, ja, die ja. voor mij uh, ja. belangrijk zijn geweest in mijn carrière. Maar ook mensen die kritiek hebben ofzo. of zo. Of, of, dat vind ik ook leuk om, om, te, om, om te lezen. Dus ik denk dat dat... Een, uh... Ik ben heel benieuwd. Ik weet niet of er zoveel mensen kritiek hebben op jou eigenlijk. Kan je tegen kritiek? Of is dat, uh, leer je dat ook in de loop van de jaren? Nou, ik, ik, Daarom zit ik niet op Twitter of op <lacht> nou. social media. Omdat ik uh, zo'n riool uh, dingen... Die wil ik allemaal niet lezen. Maar je kan gewoon over Vrieland lopen. Uh, uh, ook als straks dokter Deen voorbij is en dan... Uh... Dan is het leven ook rustig. Mensen beginnen niet te zeuren van... hallo. Nee, mensen zijn ontzettend... Die, die kennen jullie. Ja, mensen zijn ontzettend aardig. <totstuk> Leuk dat je er was. Dankjewel. De perstribune. Een programma van Max. NPO Radio 1. Morgen om half acht. Kunsthof. Jan Terlouw schrijft het essay van de Boekenweek over natuur. En is zeer vereerd, want misschien kan hij helpen...